De betogers zeggen dat er is gefraudeerd en dat president Bongo niet mag aanblijven. Zijn familie is al sinds de jaren 60 aan de macht in Gabon. En Daphne Schippers heeft op de 200 meter weer verloren van de Jamaicaanse atlete Elaine Thompson. Bij de Diamond League wedstrijden in het Zwitserse Zürich leek Schippers te gaan winnen. Vlak voor de eindstreep ging Thompson haar toch nog voorbij. De Jamaicaanse was op de Spelen in Rio ook al sneller dan Schippers op de 200 meter.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 Deze jongens komen uit Zeeland. Eh, de band is ooit eh, begonnen en opgericht ergens in Bruinissen. Eh, daarna zijn ze ergens eh, ja, op datzelfde eh, eiland in, eh, in Zeeland... ergens eh, verder gegaan. Ik zou nog eens een keer moeten nakijken... of eh, Jimmy Dumbbell eh, überhaupt nog eigenlijk wel bestaat. Wave Lover hoorde je. Eh, begin van het eh, tweede uur Dat doet al iets vermoeden. Zouden we dan toch nog ook een beetje stevig werk gaan draaien? Nou, ik dacht het wel... Deze band, die zou vanavond hier aanwezig zijn om het een en ander toe te lichten. Maar volgende week zijn ze er dan. Hopelijk echt. Tiesen de the En Heinen and San Francisco. I wanna go to Burkina Faso. You got flowers in your hair. Ja, dat waren uh, de mensen van Uberich. Een band die in 2012 de grote prijs van Nederland heeft uh, weten te winnen. Wat ook nog heel leuk was uh, voorafgaand aan dat uh, verhaal was... dat ik een gesprek had met een van de betere ar managers van dit uh, land. Uh, en die zei, ga jij nog vanavond naar uh, de, uh, de Melkweg om te kijken naar de bands... Ik zeg, nou, ik heb er uh, toch een aardige werkdag op zitten met al die singer-songwriters, waarbij uh, Roggie Pelgrim toen in 2012 wist te winnen. Uh, en toen zeg ik, ik sla mijn beurt over. Maar uh, ja, ik, uh, als je toch wil weten wie er gaat winnen... dan denk ik dat Uberig uh, wel de grote uh, ja, winnaar gaat worden. Nou, ik uh, had het nog niet uh, gezegd. En wat zag ik op uh, de Facebook-profiel van deze persoon? Ja... Yeah. Ze hebben gewonnen. Ik zei dat toch. Ik zei het toch. Dus het was niet zo moeilijk. Uh, maar goed, die band is een, uh, geen lang leven ge uh, beschoren geweest. Uh, de drie uh, vooruitgeschoven pionnen waren Chris Kok. Donata Karamars. En ja, de man die tegenwoordig achter X en Ciao Lucifer zit. En ook al een uh, productie van een uh, laatste album van Herman van Veen op zijn naam heeft staan. Marnius Doornstein. Inderdaad, dat was hij. Die heeft uh, dit ook nog uh, mede -vorm gegeven. Uwbrich. En de band is ja, ergens in 2012, ik geloof 2013, niet lang daarna is hij te zielen gegaan. Dus ik geloof niet dat, dat, dat hij heel lang bestaan heeft, ongeveer twee jaar. Dus dat was het een beetje de verhaal. Daarvoor hoor je Thieves Denial, volgende week zijn ze er, uh, hide and seek. En dan uh, gaan we het hebben over toch, uh, toch dat een beetje, dat, ja, hoe moet ik het zeggen, dat tricky-achtige iets wat Nina Hagen heet. Zou wel leuk zijn. Um, andere band uit het noorden van Limburg. Ze komen uit Horst. Dat ligt ook uh, zelfs in de buurt van een andere illustre. Maar wat dat betreft een wat Limburgstalige band. Namelijk Rowan Herse. Want die komen uit Amerika. Uh, dat, ja, Marcus zit me nou aan te kijken van Amerika. Ja, die, die plaats daar in, uh, in Limburg. Die heet Amerika. Uh, Rowan Herse is uh, daar uh, heel bekend. Maar er is ook nog een andere band. En die band die heet No Man's Valley. En we hebben al een paar weken lang draaien we Kill the Bees. En die gaan we dus nu ook weer even draaien. Ja Ja, en uh, nou, er, er is behoorlijk wat uh, te doen in uh, muziekland. Want uh, Astrid die gaat uh, binnenkort ook uh, zijn uh, album uh, uitbrengen. Uh, en Astrid bestaat dit keer uit Ray Murphy, uit uh, Jurian Sielke en uit Bo Manning zelf... Want dat uh, is tegenwoordig het, het drietal. Het is een drietal uh, geworden. Uh, eerder bestonden ze toch uit uh, wat meer uh, leden. Maar ja, dat, daar, is, uh, daar is het nodige wel aan uh, veranderd. Uh, wat, wat dat er gaat. Maar goed, het is altijd wel leuk om uh, dat eventjes uh, uh, erbij te belden. Um, zoals gezegd, gaan ze dus binnenkort hun album uh, presenteren. En nou zit ik uh, dus al driftig te zoeken. Want uh, het is een evenement. En dan zou ik op Facebook dus gewoon even moeten gaan kijken... van wanneer was dat nou ook alweer? Het <laughs> is wel heel erg leuk als je dan op een gegeven moment... Uh, stante peden dus dat uh, moet, moet gaan, uh, gaan, uh, gaan, gaan vertellen. En dan is het zoeken, zoeken, zoeken en nog eens zoeken. Uh, in ieder geval weet ik dat uh, Ties in de met een EP-release party uh, aanstaande zaterdag is. Uh, dan hebben we natuurlijk nog... Uh, ja, volgens mij moet dat ergens... Het moet ergens zijn. Uh, is dat nou. Ah ja. En dan zit ik op, uh, op, op zijn uh, eigen muzikantenpagina te kijken. En dan kom ik er dus ook niet uit. Hè. Dat is... Wat dat er gaat is het uh, diep, diep. Uh, nou ja. Uh, ik weet dat het, het plaatsvindt. Nou, wat ik in ieder geval nog wel kwijt uh, wil. Nou, je hoort het straks. Is dat er ook nog een, uh, een evenement is van Nexus Shape, inderdaad. Dat is die band die we helemaal aan het begin hebben gedraaid. Uh, Nexoshape gaat uh, uh, over anderhalve week uh, een show geven. 9 september is de kick-off bij uh, Podium Duikers. Zo staat uh, ook op mijn Facebook profiel uh, uh, te lezen. Want uh, Peter Onderwater, die onder andere de, het management verzorgt van Nexoshape... heeft dat uh, gewoon gezegd. Uh, dan De Flux in Zaandam. En er is uh, uh, ook nog het een en ander uh, wat, wat, dat, uh, wat er omheen gebeurt. Laura Palmer is uh, voor NexoShape ook geen onbekende. En die gaat ook het uh, een en ander. Event Horizon staat bij mij ook op mijn Facebook profiel. Mits je vrienden bent met mij. Want dan uh, weet je ongeveer wat, uh, wat dat inhoudt en dat gaat, gaat, die gaat dan ook het podium betreden dus het, het is dus behoorlijk wat in beweging ik ga nog even driftig kijken van waar dat nou allemaal gebleven is dat hoor je allemaal straks. Uh, daarvoor hoorde je uh, trouwens Baby Blue van Penelope. En daarvoor hoorde je uh, No Man's Valley met Kill the Beast. En dat uh, blijft uh, toch ook een beetje met een uh, knipoog... naar de jaren 60, 70 uh, hangen wat dat er gaat. Uh, over Estrid uh, gesproken. Die komen uit de provincie Utrecht. Uh, want Estrid zelf uh, uh, ja, heeft een domicilie in min of meer in Soest. En dit komt ook echt uit Utrecht. Joe Martius, daar is hij weer met The Delusion heet de band. En ze hebben min of meer hun domicilie ergens in de buurt van Goudaal, onder andere. Daar schijnen ze een beetje vandaan te komen. Um, een leuk detail is dat Rosalie van de Helm een van de bandleden is. En die heeft een innige band met. Julien Grouten. Waar kennen we die ook alweer van? Kid Harlekin. Dat was uh, Julien Grouten. Ja, dat is, uh, is heel erg leuk. De, de vaste uh, vriend van uh, Rosalie van der Helm. Uh, bovendien was het uh, verhaal uh, nog niet helemaal uit. Want uh, de dame in uh, kwestie die je hebt kunnen horen is Floor van den Berg. Maar die schijnt ook al op het liefdespad te zijn. Dus het, het rommelt daar een beetje in die band. Uh, hoewel uh, de, uh, de, de band nog gewoon uh, bestaat... en bezig is met uh, allerlei uh, nieuwe dingetjes. Dus uh, er, er zal uh, wel het een en ander uh, nog uh, gaan komen. Uh, vandaag ook een andere band uit Zwolle. De Aspen Gems bijvoorbeeld komen daar vandaan. Maar er is nog een band die bezig is om uh, wat... Uh, muziekmateriaal uh, aan de wereld uh, te laten horen en vandaag werd uh, ook een heel leuk uh, album uh, gepresenteerd of tenminste niet een album, een nummer Hold Your Breath heet dat uh, nummer en uh, dat ga ik uh, nu gewoon even laten horen en dit, zo klinkt die dus Band uitzwollen en de band heet uh, Rosa Sky en uh, wat is er uh, nou uh, meer uh, wat, uh, wat ik daarover kan vertellen? Het, uh, het is een uh, band die sinds uh, 2009 uh, al actief is en dit Hold Your Breath is uh, vandaag uh, eigenlijk uh, voor het eerst uh, uh, wereldkundig uh, ge gemaakt en... Ja, hoe, hoe kan het ook anders? Hij zit gewoon in deze uitzending. Dat is uh, wel heel erg grappig. Uh, muzikale invloeden: Perry Smit, Cowboy Junkies, Florence in the Machine, My Baby, Ryan Adams en Bonnie Ver. Nou, um, ik uh, vind dat je Perry Smit en uh, de Cowboy Junkies, dat halen er wel een beetje uit. En uh, My Baby, dat is misschien wel gewaagd eerlijk gezegd. Hoewel, uh, ook daar zijn uh, de, de invloeden wel degelijk uh, te horen. Um, verder bestaat de band uit Nicole Schouten... Ben Jansink, Henk Mellema, René Holthuis... van wie ik dit werkje heb gekregen... en Marleen Santende, Santen, de drums- en percussionisten, en uh, doet ook nog uh, de vocals. Uh, heel erg leuk. Uh, vorige week hadden we trouwens uh, nog iets uh, gedraaid... en deze week ook, van Yellow Grass En wie bespeelde de pedalsteel... Dat was Matthijs uh, Lewis. En uh, ik uh, had toen nog uh, iets uh, gedraaid uh, van hem. Dat was uh, nog Nederlands talig werk. Uit de periode dat hij nog uh, uh, als singer songwriter had uh, meegedaan. In 2009. Die 2009 versie. Die werd gewonnen door Evie. Evie de Visser. En uh, daar zat hij ook in deze Matthijs Levens. Maar uh, tegenwoordig is hij dus een vol onderdeel van Yellow Grass uh, geworden. Dus wat dat er gaat is het wel uh, heel uh, grappig. Dat uh, hij daar nu ook eens uh, ondergebracht. En bij Rosa Sky uh, zag ik ook iets van een uh, lapsteel. Dat is diezelfde René Holthuis. Maar of dat hetzelfde is als een perlsteel. Daar uh, moet ik dan toch uh, het antwoord schuldig blijven. Ik ben... Niet zo muzikaal aangelegd. Um, nog even uh, nieuws uh, weer uit Rotterdam. Want uh, de mailbus uh, klepperde weer. Ik had, uh, al een aantal weken had ik uh, Michel Ebben met uh, de nummer uh, Emma's Diary gedraaid. Maar hij maakte deel uit van een band. Die band heet Gravel Town. En die, uh, die band is ook hier geweest. Uh, met uh, vier man sterk. En toen hebben ze dus een heel uh, akoestisch uh, uh, gebeuren bij ons uh, laten horen. Maar, maar het hele uh, grappige verhaal uh, wat daar dan nog is. Ik zit voortdurend met het woord grappig in mijn hoofd. <laughs> dat vind ik ook wel heel erg uh, bijzonder. Dat is een Leuk stopwoordje hè? Ja. <laughs> maar uh, hoe uh, de muziekwereld zo klein is. Uh, dat blijkt dan maar weer. Want op zondag 3 juli uh, zijn ze begonnen met een, uh, met een aantal uh, nummers op te nemen. En die uh, moet binnenkort dan uh, gaan uh, verschijnen, half oktober. Het tweede album uh, van The History of Gravel Town, Chapter One Family. Uh, er is dus uh, kennelijk nog een andere um, uh, History of Gravel Town. Die heb ik niet eens, dus ik zal toch wel eens even met uh, Michel eens even moeten gaan praten van waarom ik dat nou niet heb. Um, maar uh, die uh, opnames die, uh, vinden plaats bij... Ja, daar zijn ze weer. Rikke Korswagen van de uh, Halfway Station. <laughs> uh, die jongens die hebben het erg druk daar in, uh, in Rotterdam. Um, wat heel erg leuk is, is dat er ook uh, live uit Lloyd, Daar hebben ze een, uh, een aantal nummers uh, gespeeld. En er is uh, vandaag hebben ze dat ook uitgebracht. En wij zijn weer een van de eersten die dat, die dat weer laten horen. Dit nummer, dat kennen we ook in de versie van Brechtje Sanne Lacour. staat op The Keeper of Changing Winds. Maar zij hebben er ook een uitvoering op, op gemaakt. Got to go, maar dan van Gravel Town. strong I got the receive giving me control in in denk ik, komen er dan geen mensen die een applaus uh, laten horen? Nee, dat uh, hebben ze dan uh, vakkundig weggehaald bij Live uit Lloyd. Uh, dat, uh, dat was uh, Michel Ebben met zijn kornuiten van uh, Gravel Town. Dus dit is de band waar hij uh, in speelt. En dat is dan toch even iets heel anders. Um, de versie uh, die we dus nu hebben gehoord, uh, die klinkt dus totaal anders. Got to go van uh, The Keeper of Changing Winds. Daar uh, is uh, dat uh, nummer ook op verschenen. En die klinkt natuurlijk uh, totaal anders. Daar sluiten we zo dadelijk maar eens mee af. Want dan kan je het verschil horen hoe dat nummer dan uh, klinkt... uit de keel van Brechtje Sanne Lacour. Maar, zeggen wij dan altijd in koor... tot, tot volgende, volgende week. week. Uh, want van volgende week hebben we Thies en Denay hier uh, zitten. En dus sluiten we dus af met dat uh, mooie nummer van uh, Brechtje Sanne Lacour. ...to go. Nou, ik moet ook zeker gaan. Oh, wacht even, wacht even. Ho, ho. Uh, dat, uh, dat nummer, dat, uh, dat, uh, dat duurt dus drie minuten. En dan kom ik dus niet uit. Uh, ik heb hem dus vroeg ingestart. Ik zei het al, dat album, dat is dus de uh, keeper of changing winds. Gebeurt van alles met mij. Uh, ik uh, verslik mij en dan krijg je dus uh, dit soort uh, flauwekul... Nou, nog een keer. Hier gaat hij dus. Tot aan het nieuws got to go van Brechtje Sander Lagoor.